Dit is dooral Almeegens met het NOS-journaal. De advocaat van de bandidos had al verwacht dat justitie gaat proberen... de motorclub in Nederland te verbieden. Er lopen al een aantal strafzaken tegen leden van de club... maar volgens hem liggen die al een jaar op de plank. Het lijkt hem logischer als justitie eerst die zaken onderzoekt. De OM zegt dat de bandidos een gevaar is voor de openbare orde. Clubleden zouden vaak zijn betrokken bij vechtpartijen en beschietingen... en ook zouden ze in drugs en wapens handelen. Eerder is al eens geprobeerd om een afdeling van de Hells Angels te verbieden...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 Het Duitse Openbaar Ministerie houdt Nagy al jarenlang in de gaten... omdat hij via filmpjes op internet oproept tot geweld tegen ongelovigen. En zijn vereniging zou zo'n 500 leden tellen. De moeder van een jongen van 16 die is overleden aan Q-koorts... heeft aangifte gedaan tegen een geitenhouder uit Voerendaal. Ze verwijt hem dood door schuld, meldt de NRC Handelsblad. Het is voor het eerst dat een nabestaande van een q slachtoffer... naar de rechter stapt. Een zoon bezocht de geitenboerderij in 2009 en kreeg samen met een aantal andere bezoekers q koorts De boer zou toen al hebben geweten dat zijn geiten besmet waren. De Russische minister van Economie is opgepakt... en zou zijn omgekocht bij de overname van een oliebedrijf. Staatsoliemaatschappij Rosneft heeft de helft van de aandelen... van oliebedrijf Bashneft gekocht. Volgens een Russische opsporingsinstantie... kreeg de minister gisteren bijna 2 miljoen euro... omdat hij die overname had goedgekeurd. Rosneft ontkent dat er sprake is van omkoping.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 Het is een zeer drukke ochtendspits. De files met de meeste vertraging staan op de A1. Amersfoort richting Amsterdam tussen Naarden en Knoopend Muidenberg 11 kilometer. A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg 11. A4 richting Amsterdam tussen Delft en Knoopend Prins Klausplein 12 kilometer. Na een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Akersloot en Knoopend Rottepolderplein, 15 kilometer. De vertraging is daar ongeveer een uur. Op de A12 Den Haag richting Utrecht bij knooppunt Prins Klausplein 5 na een ongeluk. A16 de Rotterdam richting Breda. Daar is de hoofdrijbaan dicht tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk na een ongeluk. En op de A29 van bergen Zoom naar Rotterdam voor knooppunt Vaanplein 9 kilometer. Na een ongeluk is de weg daar inmiddels weer vrij. En tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Met dus met um, Nightboat to Cairo. Ze hebben een nieuw album uit een paar uh, weken geleden uitgebracht. En die heet Kent uh, Hold is nou. Dus ze spelen nog lang en gelukkig, zouden we bijna zeggen. En ze treden binnenkort op. Op uh, 7 december zijn ze in Tilburg in 013. Dus uh, ze leven nog steeds met dus Nightboat to Cairo. Welkom bij 02 van zondag op zondag op deze 13 november 2016 met nu Poison. Picture of you. film Nothing Hill, Boys on Picture of You... en daarachter Ron Day, nieuwe single met Why Do You Care. Het is 14 over 3, even wat sportnieuws. De Los Angeles Clippers heeft in de NBA de zesde zege op rij geboekt. Deze keer werd uitgewonnen van de Minnesota Timberwolves met 105 119 De Clippers hebben hun beste seizoenstart in de club gezien. Van de eerste tien duels werden er negen in winst omgezet. Alleen van Oklahoma City Thunder werd verloren. Blake Griffin tekende voor 20 punten en 11 rebounds. De André Jordan deed dat met 18 punten en 16 rebounds. Niet veel voor hem onder. Bij Minnesota was Carl Anthony Towns met 24 punten de topscorer. Atlanta Hawks won thuis met 117-96 van de Philadelphia 76ers. En Tim Hardaway uh, leefde met 20 punten de hoogste bijdrage... aan de vierde zegelbrei voor de thuisploeg. Philadelphia kwam in de derde kwart nog tot twee punten... maar zag Atlanta daarna weer uitlopen. De uitslagen gisteren. New Orleans Pelicans tegen de LA Lakers. 99-126. De Indiana Pacers tegen de Boston Celtics. 99-105. En de Toronto Raptors tegen de New York Knicks. 118 107 Chicago Bulls tegen de Washington Wizards, 106-95. Houston Rockets tegen de San Antonio Spurs, 100-106. En de um, Miami Heat tegen Utah Jazz, 91-102. Milwaukee Bucks tegen de Memphis Grizzlies, 106-96. Denver Nuggets tegen de Detroit Pistons, 95-106. En de Phoenix Suns tegen de Brooklyn Nets, 104-122. Mathieu van der Poel heeft in Rosmalen de grote prijs van Brabant weten te winnen. De regerende Nederlands kampioen van de B-Bank, ploeg Corendonploeg... was op het nieuwe parcours in Rosmalen een klasse apart. De 21-jarige van der Poel ging er al vroeg alleen vandoor... en kwam solo over de finish. Achter de van der Poel eindigde zijn landgenoot Corné van Kessel... als tweede voor Achterhoeker Joris Nieuwenhuis. De Grand Prix van Brabant keerde dit cross terug op de kalender... nadat de veldrit een jaar eerder was, uh, niet was doorgegaan. Bang, Jung, Hun begint in Sun City als enige koploper, koploper vandaag... aan de slotronde van de Netbank Challenge. De Zuid-Koreaan ging als enige foutloos rond en zijn min8 was de beste score. Met min 11 heeft Wang drie slagen voorsprong op Louis Oosthuizen. Doos Luiten leek hard op weg naar een plaats in de top 10. Aan zijn opmars kwam echter een einde op de laatste vier holes, waar hij maar liefst vier slagen verspeelde. Na een ronde van plus 2 staat Luiten 25 e met plus 2. Alex Nooren, koploper halverwege, kon zijn ritme niet vinden en kwam binnen naar een plus 3. Met min 5 lijkt de hoofdprijs van een miljoen euro uitzicht voor de Zweed. Dat geldt niet voor Andy Zullivan die na een min 4 ronde verder staat met min 7. Conor McGregor was door zijn extra verte verschijning al het boegbeeld van de UFC... ...de grootste en belangrijkste Mixed Material Arts organisatie. Nu geeft de Ier zijn heldenstatus nog een extra cachet met een unieke prestatie. Als eerste vechter in het 23-jarig bestaan van de organisatie is hij het bezit van twee wereldtitels... De charismatische en grofgebekte superster van de UFC... was al een jaar kampioen in de gewichtklassen, Maar McCure Record wil wilde meer. Zaterdagavond bereikte hij zijn doel door in de Madison Square Garden in New York... Eddie Alvarez een ongenadig pak rammel te geven. Met als gevolg dat ook de lichtgewichtgordel om zijn middel mag pronken. Alvarez had in het, eh, al in de derde eerste ronde erg zwaar. De Amerikaan ging drie keer neer... Twee keer wist hij tijdig op te staan, maar de derde keer werd hij getrakteerd op een paar flinke stoten. De tweede ronde was het snel gedaan, een linkse directe van McGregor eindigde de ongelijke strijd. De avond was om meerdere redenen historisch. Voor het eerst vond een groot mixed material arts evenement plaats in New York. Voorheen was de sport om zijn brute karakter verboden, maar dat verbod werd eerder dit jaar opgeheven. New York was de laatste staat in de VS waar het verboden was... omdat de vierder organiseerde de UFC een bomvol programma... met drie titelgevechten en dat was terug te zien in de recette. Nog nooit had een evenement in Madison Square Garden... meer opgeleverd dan de 17,7 miljoen dollar die in de kastlades zat. Het record stond sinds 1999 met 3,5 miljoen... omdaan van de boksgevecht tussen Lennox Lewis en Evander Holyfield. Nou, dan weet je dat ook weer. We gaan verder met muziek, doen we met Kid Reol in de Covenant. Je kent ze van Andy I'm not your daddy. En deze is ook leuk. Dit is Andy Card. given it all he got. In the god's job is six to nine. In the gods room by in the god's helps to cook the steak. In the helps to wash the Let's go. Every room Met Blue Hotel en daarvoor Kid Creole en de Coconuts met uh, Andy Cat. Ja, normaal bij Sonberg, uh, bij Zommerg op zondag uh, de racketon.nu plaat, uh, die we dan uh, om half uur ongeveer uh, wegdraaien. Maar door uh, omstandigheden is uh, dat uh, geen nieuwe vandaag. Maar ik pak gewoon een oude, dat is veel leuker toch. We hebben toch nog een beetje het gevoel dat Maarten Verheijer erbij is uh, vandaag. En we pakken uh, die van uh, eind juli, uh, van Ghetto Flow. En uh, dat zijn die gasten die uh, uit Spangen komen, dat is gewoon Rotterdam. Ze hebben gewoon Dominicaanse achtergronden. En uh, ze hebben al in het voorprogramma gestaan van de grote sterren van de reggaeton. Ze hebben dus een, um, in de zomer een plaatje uitgebracht. Het werd helaas in Nederlands niks. Maar uh, bij ZFM draai hem grijs hoor. Get off met vino. <middels> You're the Pain, look <laughs> like what you done. I'm a motherfucking star boy. Look like what you done. I'm a motherfucking star boy. Let a nigga bracket, it, legend of the fall, took the year like a bear.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 You talking about me, I don't see a shade. Switch out my side, I take like any lane. I Switch out my core, if I kill any pain. Lekker weekendplaatje, de weekend plaatje, The Weeknd, Starboy. Dat doen ze samen met Daft Punk. En daarvoor de... Ja, eigenlijk de... Uh, raggaeton, nu plaat uit de oude sloot, noem ik het maar. Eind juli uh, bestempeld op die plaat. Ghetto Flow uit Gewoon Rotterdam met Vino. Dit is de CFM. En uh, ja, het is een beetje het einde van het jaar. Een beetje tijd voor de open haard aan. Uh, en daarom ook een beetje van die uh, romantische plaatjes. Zoals deze van Dan Hill. I see your face cloud over like a little.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 ...van hetzelfde album van Thank You... ...groot uit 98 was dat, hè? Deze was wat minder bekend... ...maar is wel van de film City of Angels... ...met uh, Nicholas Cage en Mick Ryan uit 98... ...en later nog in een disco-versie... ...of een dance-versie uh, gestoken door de Freemasons. Uninvited was dat... ...en daarvoor Nicholas Wijnmene... ...met Dan Hill en Fonda Shepard... ...met Can't We Try... Het is 18 minuten voor 4 geworden. Dit is ZFM en de Little River Band is er we ook weer eens een keertje. Met een uh, leuke hit reminiscing. Bye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 Dat dit soort plaatjes dan in de vergetelheid raken. Jazz Clean, een hit van vorig jaar met Hold My Hand. Haar... Vooruit Australië, de Little River Band met Reminiscing. Ja, het is weer tijd uh, voor uh, de donkere dagen. Hè. Zometeen de top 2000 gaan we op deze plaats hebben. Nou, ik dacht het wel, hè? The Ram, the Ram. Een van de grootste hits heet Seven Prayer. The Doobie Brothers, The Doctor, Darfur, Duran Duran, with Safer Fryer. Banners is it Virur, and we have R.E.M. It's the End of the World. That's great, it starts with an earthquake. Birds and snakes and airplanes. Listen to yourself churn talking in uniform and fuck burning black man